GroenLinks en de PvdA willen verdere bezuinigingen tegenhouden op bijvoorbeeld uitkeringen, het onderwijs en de huur- en zorgtoeslag. Als het kabinet toch wil snijden in de uitgaven, willen de partijen tegen de wetten stemmen waar die bezuinigingen in staan. Dat hebben ze gezegd op een gezamenlijke campagnebijeenkomst. GroenLinks en de PvdA gaan er daarbij vanuit dat het kabinet hun steun nodig heeft voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De twee partijen gaan bij de Provinciale Statenverkiezingen samenwerken en hopen zo de grootste te worden. Bij een ongeluk met een trekpont zijn in de buurt van Hellevoetsluis is een groep mensen in het water gevallen. In het natuurgebied Beningen-Slikken kunnen wandelaars met een soort vlot naar de overkant door aan een kabel te trekken. Er stonden 25 mensen op de pont toen die omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Drie mensen raakten gewond. De metershoge strooppop langs de A1 bij Eemnes moet weg van de provincie. De enorme pop, gekleed in een omgekeerde Nederlandse vlag... is een protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Volgens de provincie is de pop in strijd met de reclameregels. Volgens de boer die hem heeft neergezet is het geen reclame... maar vrijheid van meningsuiting. In Mechelen bij Antwerpen zijn twee Nederlanders aangehouden die zich volgens de politie verdacht gedroegen. Ze hadden spullen in de auto waarmee ze mogelijk een aanslag wilden plegen in het drugsmilieu. Antwerpen en omgeving kampt met steeds meer geweld door drugsmokkel. Bij controles pakt de politie geregeld Nederlanders op. In de VS hebben miljoenen mensen last van zwaar winterweer. In delen van het land is de stroom uitgevallen, ook zijn honderden vluchten geannuleerd. Zeker drie mensen zijn omgekomen door het slechte weer. En de weersverwachting bij ons, vanmiddag vaker droog, de zon komt erbij en het wordt zo'n 7 graden. Vanavond en vannacht is het helder, het gaat licht vriezen. Morgen droog en flink wat zon, bij zo'n 6 graden, door de noordoostenwind voelt het wel wat kouder aan. Dit was het NRS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk met vier auto's bij knooppunt Burgerveen op de A4...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 wij kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt En hebben dat voer in het album geplakt Weet je nog wel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 En daar bedankt we hem hartelijk voor. Maar zo moet worden we onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met weet je nog wat oudje. Een opname 1928. En de volgende artiest is uh, Bobby Klein. Pseudoniem van Ludmoes. Geboren in Emmen in 1941. Zanger, jodelaar. En hij maakte in 1954 tot 1956 deel uit van, het, van, de, van, de, van de TikTok. Uh, de TikTok shows moet ik zeggen. TikTok-shows. Hij was de jongste in een gezin met zeven kinderen. Beide ouders maakten muziek en traden ook op bij feestelijke gebeurtenissen en. Dansavonden Luut leerde jodelen door veel naar Olga Ogalowina te luisteren. En de familie Kok bood hem in 1954 een contract aan, dat was van de Tic Tac Show. Het eerste jaar zong hij in de show voor Kost, Inwoning en Kleding. En Daarnaast trad Bobby Klein in 1958 op in de bonte dinsdagavondtrein. Dat was het programma van de Avro Radio en in de landelijke radioprogramma's deed hij mee. Zijn eerste plaat werd overhandigd aan burgemeester Gaarland. Toen hij uh, de baard in de keel kreeg, werd hij door kok ontslagen. Daarna trad hij op uh, bij het uh, Spencer trio en hij stopte in 1990. En hij heeft een paar hitjes gemaakt. Mijn vader is cowboy, de Zwitserse cowboy. Hurry up, oude bles. De Vodafone Jola. En ook uh, eenzaam op de pieri. cowboy rock'n'roll. En shock, shock, oude bok. En die hoort u nu, Bobby Klein met een shock, shock, oude bok. Dat bleef hangen op dat hey hey en de sleutel van die jukebox. Ik verenen in het café, dus ze niet er liep met zo'n gezicht, want die jukebox had wat dicht. En de stroomschakel ik kon niet, zien. dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Dus wie heeft de sleutel van de jukebox? Want de kaas is en dat ding zit dan zo. De alleen man doet de lichtknop en zei: Ja, nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen in de rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werd met trammenland in het donker, je voert aan alle kanten heen heen. De sleutel van de Juwborst gezien. Wie heeft hem ergens gevonden, misschien? Wie heeft de sleutel van de Juwborst gezien? Want de plaats is te en dat is in op land. En de mensen die daar woonden, aan de zij en overkant, hey, namen ook die kreet al over. Hey, van achter het glas, als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de tubebox gezien? Wie heeft het ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de tubebox gezien? Want de plaat is. Wie, wie heeft de sleutel van de jurors gezien? Want de plan is kapot en dat ding zit op zat.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 Orkest onder namen als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. I'll see you.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 Een klein gatje voor de hond van het er af, middelbare dame, of komen u in moeilijkheid thuis? Een daarvoor hoe bestaat het? Waterverf, wijt u den, Bent ook een is maar een De pol is waterverf, daar doen ik niet aan mee Je stort je eigen in het verderf, je zaak in de breed. En is er soms eens hebbel of je leile, zegt dan maar Ach, niet op reager alleen, en het is voor elkaar. This now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 Ik jou nog altijd lief, daarom schrijf ik deze brief. Kom terug, jonge lief, kom terug. Kom toch vlug, lief, kom toch vlug. Zonder jou voel ik mij zo alleen.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 Dat waren de Limburgse zusjes met Kom Terug.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 En daar bedankt kwam hartelijk voor. En als u op zondag het programma gemist heeft, of u wilt nogmaals luisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Oud-Hollandse muziek. En zo ook deze dame, Hardy. Artiestenaam van Henny Doeland Loenes. Geboren in Alkmaar op 8 mei 1956. Was een Nederlandse zangeres. En ze werd ook wel aangeduid als uh, Hardy Bakken. En nadat Corrie Konings de regels had verlaten, werd uh, Henny Loenis in 1972 gekozen om haar plaats in te nemen. Ze was toen 16 jaar. En met Mario zou Hardy.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 Ja.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 eens een heb jij gebracht, blijf ik jou nog trouw.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 tot jij weer komt zou, Maria. Eenzaamheid heb jij gebracht, toch blijf ik jou nog traag.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 Nou, die tijd die krijgt toch mooi van mij de zegen na. Na na na na na na na na na na een nog een glas op alles wat ooit was de was, oude tijd. Was tijd. Was je rek, dan geen hinder.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 He's a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 als voor het eerst iets van het voorjaar komt. Marie-Caileen!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 jaar komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het gehouden paar over 25 jaar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 Tussen 1 en 2 de volgende week zondag weer terug. 19 uh, hier op de lokale omroep. Ik zeg tot ziens en nog een hele fijne zondag.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 Zij eertjes bloeien, dan pluk ik een boeket.